Welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijden Profetie. De vorige aflevering stopten we abrupt in Zacharia gewoon omdat de tijd op was. En het was een prachtige profeet hebben we gezien en daar gaan we dus vandaag mee door. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Prachtige profeet, Zacharia, mooie bediening had hij en hij mocht ook hele mooie dingen voor zeggen. Ja, en nu gaan we naar heel kort twee scenario's die in Zachariah verborgen zijn. Het eerste scenario dat ik met, je, met u behandel is uh, Zachariah uh, 10, vers 9. Eén tekst, daar staat 2.500 twee, jaar geschiedenis in beschreven. In één tekst. Geweldig. Dat doet de heilige geest. Welke tekst is dat? Oh, sorry. Uh, 10, vers 9. Zachariah 10, 10 vers 9. 9. Daar zegt de Heerde God, de heilige geest, wel welzaai ik hen onder de volken. Dat was, let goed op, dat was de tijd van de terugkeer. Ja. Ze waren teruggekeerd en ze worden weer onder de volken weggejaagd. Verbanning. Ja. En dat is gebeurd in de jaren 70 en in het jaar uh, 135. In het jaar 70 toen de tempel en Jeruzalem voor een deel verwoest werd. En het jaar 135 toen ze echt definitief uh, het heilige land uitgejaagd zijn. Precies. Nou, dat is het eerste. Dat, dat is gebeurd. En maar in verstreken zullen zij aan mij denken. En dat is altijd gebleven. Waarom zeg jij nou wat ik wil zeggen? <laughs> dat altijd hebben de Joden de feesten gehouden aan, de, de, de hoge feesten gedacht. Altijd gezegd bij Pasen: dit jaar in Jeruzalem, ja. eh, dit jaar hier in ballingschap en volgend jaar in Jeruzalem. Ja. Altijd is dat gebeurd. Zullen zij aan mij denken. En ook. Als je de Sidur leest, dat is het Joodse gebedenboek, mm -hmm. altijd een stuk zondebeleiding erin. Om onze zonde, onze zonde. Dat is heel prachtig, mooi, heel belangrijk. In verre steken hebben ze aan Israël gedacht. Zelfs keiharde, seculiere Joden, die zeggen dat is het, de, het, de redding van, van het bestaan van Israël geweest. Mm -hmm. Omdat ze altijd aan de traditie, aan de heren, God en aan de feest Ja, er is geen volk in de wereld wat zo door de eeuwen heen... Volk gebleven is. Volk gebleven is. Ja, zeker. Ja. Nou, en dan, zo zullen zij leven met hun kinderen. Ja. Dat zegt de Heer God hetzelfde. Door aan mij te blijven denken en om de traditie te houden, en om de Bijbelse traditie te houden, om ieder jaar een stuk uit de Torah te lezen, iedere week een stuk uit de Torah te lezen en de Haftara, de profeten dus... Mm -hmm. En zo blijft het woord in hun hart. Prent het uw kinderen in. En, en ging van kind tot kind, ja. ging dat steeds voort tot op de dag van heving. Zo zullen zij leven als volk, als mensen. Zo zullen zij leven met hun kinderen. En er, wat er nu in gebeurd is, en terugkeren. En ja, dat zien we nu gebeuren. Alles in één tekst. Het ja. nou, kan alleen de Heilige Geest. Ja, ook die, dat vers 10 is natuurlijk prachtig. Hè? Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte en hen uit Assaf vergaderen. Ja, ja ik zal hen brengen naar het land Gilead. Weet je wat dat is, het land Gilead? Dat ja, is de Golan. Golanhoogte. Dat ja, is de Golanhoogte, ja. ja. Waar, waar de stam van Manasse nu naar terugtrekt, wist je dat? Nee, is dat zo? Die, die, die komt terug er... zijn uit India, gaan velen van naar de Golan. Oké, okay. ongelooflijk. Gewoon, dus dus, gewoon erfelijk. We leven gewoon in Bijbelse tijden. Ze pakken hun erfenis. Ja, schitterend. Ja. Nou, nu gaan we naar een eindtijdscenario. Mm -hmm. Uh, dan zitten we al midden in de eindtijd. Ja. En dan gaan we kijken wat daar gebeurt. Gebeurt met Jeruzalem, gebeurt met Israël. En dan een slot als de Messias terugkomt op de heilige berg, op de berg Sion. Lezen beginnen met 12, hoofdstuk 12. En dan zegt de Heer, vers 2, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken rondom. Nou, dat is het natuurlijk. Iedereen roept Jeruzalem, Jeruzalem. Ja. En ze zeggen natuurlijk uh, geen Jeruzalem. Zij zeggen Al-Quds tegen Jeruzalem, de Arabieren, de moslims. En, en wij zeggen de heilige stad en wij zeggen Jeruzalem. Maar het wordt een schaal der bedwelming. Ik denk dat de Jeruzalemdag in, uh, in, in, in teheran in Iran, enthousiaster herdacht wordt dan in Israël en dan door de kerken. Wat? Ber daar roepen ze allemaal al koets. Ons leven en ons lichaam en alles voor al koets roepen ze daar. Echt waar? Ik zou je zou denken dat ze daar Mekka roepen. Nou, dat is het probleem. Dat is het twistpunt natuurlijk. Want uh, Mekka is voor de Soenieten. Dat was de directe opvolger van Mohammed. En dat was uh, Abu Bakr. Mm -hmm. En deze, ik zeg krijgzuchtige Koekebakker. Die is de leider van de Soenieten geworden. Want je hebt de Soenieten en de... De, de Shiiten. Ja. En dat die Shiiten zitten voornamelijk in, uh, uh, in Iran, maar ook in Irak. En wat zijn dat van elkaar? Zijn dat ook broedervolken? Nou, of... Dat zijn broedervolken, maar dat is een splitsing in de islam die uh, vlak na de dood van Mohammed plaatsgevonden heeft. En die door de eeuwen heen bloedvijanden geweest zijn. Ja, dat merk je dus nu nog. Ja. Het, het is zelfs zo geweest dat er een oorlog is geweest <tus> tussen Irak en, en, en, en Iran. Dat, dat de kinderen met een sleutel om hun nek de bommenvelden worden ingestuurd. Want die sleutel, dat was de sleutel van het paradijs. Het is zo godgeklaagd, de vrede godsdienst. Maar ja, dat is min of meer de redding van Israël. De wreedheid van, van al die demonische machten die erachter zitten. Ja. Nou ja. Uh, een schaal van bedwelming. Hun verwachting van de Shiiten en van de Soenieten, van al die islamieten, is dat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld wordt, onder leiding nou, van... Daar, de... hebben gelijk, daar hebben ze het wel gelijk in, dat het de hoofdstad van de wereld wordt, toch? Ja, ja, maar ze hebben de verkeerde leider gekozen. Maar zij denken dat het de leider wordt... De antichrist. De antichrist. Ja, een, een, een moslim. Dat is, dat is een, een, een mogelijk scenario, is ja. dat ja. ja. Maar zij wil, willen eigenlijk dat de islam regeert in Jeruzalem. Ja, wie de, ja niet hoe dan ook. Dat moet over shiit worden, Of een, Tenzij er een machtig figuur komt die in staat is om die twee te verzoenen. Als dat ja, gebeurt, ja, dat zou dan, dan, dan wonder... kunnen we zeggen dat de heer Jezus met een paar maanden terugkomt. Dat zou een wonder zijn, want door de eeuwen heen is dat broedervolk dus al met elkaar in Altijd, om, altijd slags geweest onderling. En wat, ja. wat ze elkaar nu aandoen... Daar lusten de honden ook geen brood van. Nee, dat is verschrikkelijk. He, dus, uh... Men vermoedt ook dat uh, Iran... Uh, dat dat uh, inderdaad de eerste atoombom op Mekka gaat af, afschieten. Ja. Dat, is... dat, dat wordt allemaal niet... De, de voortbrengselen van de Soenieten worden absoluut erkend, niet erkend door de Shiiten. Hmm. Uh, Bashar Assad van Syrië, uh, die is een uh, Alawit... En dat is een aftakking van de Shiiten. Ja, ja. Daarom eh, ja. Ja. Teheran, dus dat is eh, de hoofdstad van Iran. Eh, die eh, steunen Assad met wapens. En de Hezbollah, dat zijn ook, die zijn ook de Alawieten goedgezind. Ja, het is een enorm ingewikkelde situatie. Maar dan weten de mensen dat ook. Maar ja, maar ik, ik, ik denk dat ik al wel weet wat uh, er gaat gebeuren. Jij weet het? Ja. Want ik denk dat onze God gewoon verwarring gaat stichten onder de tegenstanders van Israël. Dat is namelijk het wapen wat hij altijd gebruikt: verwarring. Ja, ja, verwarring. Ja, ja, dat, heb, dat hebben we al eerder in een uitzending gehad. Ja. Dat God verwarring bracht. In de tijd van ja. Jozua was dat al. Ja. En in de tijd van de koningen. Er altijd brengt... En zolang ze tegen elkaar vechten, kunnen ze niet tegen Israël vechten. Nou, Dat is niet helemaal waar, want ze hebben al meer dan genoeg tegen Israël gevochten. Ja, maar laten maar gewoon lekker met elkaar bezig zijn. Ja, ja, ja maar Toch? goed, dat, dat is ook zo. Ja. En zo brengt hij ook de Europese Unie in verwarring. Ja. Want nu zijn de Oost-Europese lidstaten tegen, ja. tegen Merkel en tegen Hollande. Ja, precies. Ja, verwarring is uh, het sleutelwoord. Ja, nou, dat gaat, door door. gaat ook in Amerika door. Ja. Nou, dus Jeruzalem is momenteel een staat van bedwelming voor alle volken in het rond. Niet te vergeten dat ook het Vaticaan zich daarbij meldt. Absoluut. Ja, die wil ook een, een poot aan de grond krijgen in ja, Jeruzalem. Ook een stukje van de taart. Ja, nou, het is ook wel logisch. Want zij noemen de paus de plaatsvervanger van Christus. En waar, zij lezen ook wel de Bijbel natuurlijk. En waar zal Christus regeren in Jeruzalem? Ja. Dus daar moet hij er ook bij zijn. En dan begint natuurlijk met zijn claims. ...op de heilige plaatsen. Ja, het is alleen jammer dat uh, eigenlijk niet alleen de pausen en niet alleen de katholieke kerk... ...maar al die orthodoxe kerken in het oude Jeruzalem... ...zeg maar zo anti-Israël zijn en zo pro-Palestijns. Ja, maar dat komt meer door die uh, antisemitische theologie van de eerste eeuw van het christendom. Ja, ja, precies. Daar komt dat van. Ja, ja dat heeft maar doorgezeurd. Dat gezeurd. werkt gewoon ja. door. Ja. Nou, een schaal van, uh, voor, voor, van bedwelling voor alle volken... Uh, in het rond. Dus dat is er aan de hand. En dan komt er iets merkwaardigs, en ik denk dat de tekst hier toch meer had uh, moeten geven als ik. Als, als, als, nou, schriftkritiek, maar luister maar. Ja, ook tegen Juda zal zijn uh, bij uh, de belegering van Jeruzalem. Nou, dus Jeruzalem zal ook belegerd worden door die volken. Volken in het rond zijn de volken rondom Israël. Ja. Dat zijn de islamitische volken. Ja. Ja, wat gaat er dan gebeuren? In die tijd zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten winnen. Dus ik denk dat, en dat is wel logisch om dat te denken, dat Israël die oorlog van alle volken in het rond weer gaat winnen. En dan zijn alle naties, de Verenigde Naties, het zat. En wat gaan die doen? Dan zullen alle naties die steen heffen, dan gaan, wij zullen het wel eens oplossen als alle naties. In al die hem heffen zullen zich deerlijk daaraan verwonden. En alle volken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen. Ja, ik ben toch wel heel benieuwd wat het punt zal zijn. Het, het kantelpunt. <coughs> het kantelpunt. Ja. ja. Waar, wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer, wat is er voor nodig om dat dus te laten plaatsvinden? Nou, ik denk wat er nodig is, dat al die Arabische landen, dat die weer verslagen worden door Israël. Ja. Of door wat je net zei, die ongelooflijke verwarring tussen de, de Siïten en de Soenieten. Er zijn aanleidingen genoeg dat het gebeuren kan. Ja, ja. En dan krijg je natuurlijk ook, dan nou wordt het een steen voor alle naties. Ja. Nou, dat is een mooie vertaling voor Verenigde Naties. Ja, dus zoals we al in een eerdere aflevering zeiden, dat wat ja, nu met uh, Syrië dat, gebeurt, hè, dat, dat, dat ze allemaal samentrekken tegen Syrië, ja. dat kan ook gebeuren ja, zomaar in een. Waar we het al eerder over ja. gehad hebben in ja. een van de vorige afleveringen. En dat is wat hier, dat ge kan hier gebeuren, ja. geprofiteerd wordt. Nou, dan gaat in de verse 4 tot en met 8, gaat God ingrijpen. Er dus zijn een paar dingen. De inwoners van Jeruzalem doen mee. De stamhoofden van Juda zullen krachtig strijden. En links en rechts alle naties in het rond zullen verteerd worden. Maar Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats in Jeruzalem. En wie gaat er nog meer mee doen? Het huis van David. Dan wordt het Huis van David weer zichtbaar en gaat mm -hmm. weer een zichtbare rol spelen. Zijn, een paar jaar geleden waren er al stemmen die wilden dat ze weer een koning zouden benoemen. Want aan de Knesset daar, daar zou Wilders zeggen: het is een nep parlement. Dan <laughs> heb je hebt geen fluit aan dat parlement. Dat is democratisch toch? Wat? Het is democratisch. Ja, het, wat is democratisch? Ik, uh, Alleen de Heer is koning, en, nee, nee, en dat geen, ik, en dat geen, geen theorie. Ja. Nou, niet, dus het huis van David zal weer een prominente rol gaan vervullen. Ja. En, en te dien dagen zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder een struikelt zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David zal als God zijn, als de Engel des Heeren voor hun aangezien het Huis van David zal een grote rol spelen? Dat is er nu nog altijd, is er nu al hoor, het Huis van David. Een heleboel afstammelingen van David zijn er al bekend. Hmm. Dus het hoeft allemaal maar gemobiliseerd te worden. Dat is wat er rondom Jeruzalem zal gebeuren in die tijd. En dan gaat er iets van de troon van God af, komt het. dan zegt de Heer in vers 9: Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Nauwkeurig lezen. In die tijd, als ze zijn heilige stad aangevallen gaan vallen met ouder, zal ik zoeken te verdelen. Tje. Hij doet het nog niet. Nee. Hij... hij zoekt een reden. Ga, zal ik het doen? Ja. En dan gaan we kijken, hij doet het nog niet. Ja. Maar er gaat eerst nog een en ander gebeuren. Want op dat moment, als dat waarbij wijze van spreken in God zijn hart opkomt, ja natuurlijk, dat, dat is menselijkerwijs gesproken natuurlijk, dan gaat hij dit. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade en gebeden. In heel Jeruzalem komen er bidstonden. Ja, ik zou daar wel bij willen zijn. Ja, en er zal iedereen meedoen. Eh, ja. De seculiere joden en, en, en de orthodoxe joden, de ultra-orthodoxe joden zullen zelfs meedoen. En, en, en, en de messiaanse joden in Jeruzalem, allemaal bidden, bidden, bidden. Kun je dat vergelijken met wat in handelingen gebeurt? Dat de geest van God op. Ja, want uh, zo... dan gaat er iets gebeuren. Let op wat ja, er dan gebeurt. Ja, Moet je kijken. Ja. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ja. Dan zal het teken. de Heer Jezus haalt dat. Dat zullen we dan de volgende uitzending doen. Die haalt dat in zijn eindtijdrede aan. Zij zullen het teken van de zoon des mensen zien. Ja. En dan krijg je dat ontroerende moment. ...dat als ze de tekenen aan zijn handen en aan zijn voeten zien, dan zullen ze meteen, vooral met de orthodoxe joden, maar ook de historisch gezinde joden, zullen zien, Jezaja 53. Ja, precies. Wat ze nu... En onmiddellijk, dat staat allemaal in, in... Ja, wat ze nu heel vaak overslaan, Jezaja 53. Ja, maar dat zullen ze, ze, ze weten het wel hoor, ze zijn niet <laughs> achterlijk, kom dan. Ja, nou goed, ze zeggen heel vaak dat het op, op het volk slaat en niet op de heer Jezus. Sla, ja, maar dat, dat ontken ik niet. Nee. Want de, de profetieën hebben vaak een meervoudige uitleg. Precies. Dus ook op het volk slaat. Want er is geen volk wat zo geleden kot, heeft. God, helemaal. En ja. er is geen, geen volk dat, waarvan het zo wonderlijk is dat het al die, die, die, die verdrijvingen, al die verbanningen, <coughs> al die martelingen, mm. al die, die, die leugens die over hen uitgestort worden. Here, red mij van de leugenlippen, roept ja. Psalm 120. Hm? Dat die dat overleven. Maar wat hier eigenlijk gebeurt, is dat er een massale uh, wedergeboorte tot stand komt. Dan zal zij daarover huilen. Bitter leed. En heeft de kerk altijd uitgelegd, oh wat zullen we berouw hebben. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat het ja. puur ontroering is. Ja. Het is toch, Messias, het is ja. toch, Yeshua. Had ik het niet stilletjes gedacht? Zeggen dat sommigen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel. Ja, die zijn er, ja. ja. En dit is zo ongelooflijk mooi. En dan zal dus, dit zal zijn, al dus, zal Gans Israël behouden worden. Zoals Paulus dat zegt in Romein 11, vers 25. En dan komen we terug bij die ene mevrouw, hè, Gans Israël. Ja, daar komt de Gans Israël ja. is Gans Israël. Precies. Ja. ja, nou, wat gaat er dan gebeuren? Dan moet er natuurlijk een massale reiniging teweeg gebracht worden. Hoe lang hebben we nog? Uh... Je hebt nog tien minuten. Dus, oh, prachtig uh, nog even tijd. Dat zien we in hoofdstuk. 13. Een massale reiniging. Te tien dagen zal er een bron ontsloten worden. Uh, 13 vers 1. Voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Een bron ter ontzondiging en ter reiniging. Dus met andere hmm. woorden. De mensen zullen gereinigd worden. En dan zal de Heer ook uitroeien alle namen van de afgoden die er zijn. Zodat er niet meer aan hen gedacht zal worden. Dus alle valse religies en alle afgoden die in Israël vrij toegang hebben. Want alle religies hebben vrij toegang in Israël. Ja, niet, helaas nee. zou je zeggen. Ja? Helaas zou je zeggen. Nee. Zo zijn ze een voorbeeld van tolerantie over de hele wereld. Ja. Iedere, de hele wereld brult... Tolerant, tolerant, democratie. En er zijn er weinig die democratisch zijn. Hmm. Want de meeste democratische regeringen worden betonderd bij het leven door hmm. negen regeringen. Ja. Niet? En, en, en ze zijn zo tolerant als ik weet niet wat. Behalve als je niet politiek correct praat. Ja. Ja, maar sorry dat ik maar het zeg. op dit punt wordt het uitgeroeid. En ook die afgoden worden uit. De afgod van het multiculturalisme. Dus dan stopt, dus dan stopt de tolerantie. Zeg je? Dan stopt. De tolerantie? Ja, in zover de mensen worden echt tolerant, want ze zijn vrij om God te dienen. Ja, precies. En pas in het dienen, ieder die tot mij komt zal ik vrijmaken, zegt ja. de Jezus. Ja, dus... ja, dat is wel een wonder wat er dan gebeurt, hè? Ja, maar dat, dat komt automatisch als de, ja. de Jezus in je hart komt. Ja, nee, klopt. Uh, ja. Maar dat betekent dus dat alle mensen die zeg maar, in de New Age zitten, in de Kabbalah en al die toestanden die je daar nu ziet, He, dat, uh, dat die dus massaal de Heer Jezus gaan aannemen. Of massaal wegtrekken en dan gaat er wat meer gebeuren. Ja. Want nu is Israël dus tot het doel van God gekomen. Nu kan God helemaal verder. Ja, maar als jij zegt, gans Israël wordt behouden, dat betekent dus ook, gans Israël opnieuw geboren moet worden. Ja, nou ja, maar goed, dat, dat, dat, op zo'n moment als je hem ziet, dat is toch één ja. flits in je hart? Ja, precies. Dat zei Yeshua, ja. u bent het. Halleluja. Ja. Ja, dat is ja. toch mooi? Ja, geweldig. Nou, dan krijg je dus op een gegeven moment die totale bekering. En dan wordt de duivel zo ontzettend kwaad. Ja. En eigenlijk ook wanhopig. Want nu weet hij, nu is Israël bij het doel dat God voor hen gesteld heeft. In Deuteronomium 28. Daar staat wat Israël gaat krijgen. Wat er over Israël komt als de... Uh, als ze de geboden van God, de Torah, volgen. Ja. Ongelooflijk. Is het een van de aardigste profetieën. Zij zullen tot een kop zijn en niet tot een staart. Dan zijn ze een kop. Dan ja. worden ze. En jubelt en juicht om het hoofd der volken. Heeft uh, Jacob het over. Niet als hij uh, uh, het volk van God zegent. Precies. En, en dat zal dan gebeuren. Nou, dan moet mijn laatste kans, zeg duivel, die moet ik nog pakken. En die vinden we in hoofdstuk 14. Zie, er komt een dag voor de heren... waarop de buit binnen u, dus binnen Jeruzalem behaald... is, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dus er zal toch door alle volken... zal Jeruzalem belegerd worden. Het zal voor een groot gedeelte ingenomen worden. En uh, de buit hebben ze, die gaan ze pakken. En dan alle volken in die tijd zullen tegen Jeruzalem ten strijden vergaderen. Ja. Iedereen zendt zijn delegaties, iedereen zendt zijn complete leger, allemaal tegen Jeruzalem en de stad zal genomen worden, wat er boven ook al staat. De huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. Het gaat erg ver. God laat het erg ver gaan. Nou zeg. Dat begrijp ik niet, maar goed, het is nu helemaal zo. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Zullen hele troepen zullen ze. Niet in ballingschap gaan, maar onderweg naar de ballingschap uh -huh. gaan. Staat niet bij hoe ver ze komen. Nee. Wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En dan zegt de Heer, nu is het afgelopen, finished. Dan gaat, zal de Heer zelf uittrekken om tegen die volk te strijden. Zoals die vroeger streed, ten dagen van de krijg. En dan komt het, een van de kernteksten van de Bijbel... Zijn voeten zullen in die tijd staan op de olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt aan de oostkant. Dan komt, komt Jezus in grote macht en majesteit in heerlijkheid. Ja. En ze zullen allemaal wegstuiven voor hem. En dan olijfberg zal inmiddels spreken. En, en, en de Heere God zal in vers 5 het laatste deel. De Heere God zal komen en alle heiligen met hem. En dan zal dus op een gegeven moment het begin zijn van het duizendjarig Rijk, het Vrede Rijk. Mm. En zullen levende wateren uit Jeruzalem frieten. Waarom is dat nodig? Natuurlijk, er zijn een heleboel gewonden en zieken die moeten genezen. Ja. Je zei die levende wateren, dat is de, de tempelbeek is dat natuurlijk ja. ook in, uh, uit Ezekiel. ik meen Ezekiel 47, dat is die tempelbeek, die uit de troon van God ontstaat. Die onder de troon van God laat uh, ontstaan en daar zal genezing in zijn. Uit het geboomte wat rondom die kon staat. In hun bladeren zal genezing zijn. En de, de helft zal uitvlieden naar de westelijke zee. De, dat is dus natuurlijk de Middellandse Zee. En de andere helft naar de Dode Zee. Maar we lezen dus niet wat er met die ene helft gebeurt die in ballingschap wordt weggeleid. Nee, maar dat hangt dan weer af. Dat laat God in de ruimte. Door de gebeden. Hm. Weet je waarom dat nou, die tekst waar ik op wees. Eh, de dagen in 12 vers 9, zal ik zoeken te verdelgen. Alle volken die tegen Jeruzalem opten. Hmm. Nee, hij gaat eerst nog dat teken van de zoon des mensen. En ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Ja. Want in openbaring staat dat ze allen zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Allen. Iedereen. Ja. Ieder mens. Ook de dode mensen. staat er ook. Ja. Want ook die zij hem doorstoken hebben. Die nou, die zijn al 2000 jaar dood. Ja, precies. Ze zullen ook hem zien, hun geesten zullen het hem zien. En misschien, misschien worden ze wel bewaard in het dodenrijk, hmm. voor dat moment. Ja. En dan zal pas de definitieve, uh, het definitieve oordeel geveild worden. Hoe eerlijk en hoe ver en hoe heilig heeft God het allemaal in elkaar gezet. Ja. Alles, alles komt recht en, alles zal er, en iedereen zal recht gedaan worden. Dat is dus het laatste scenario. Dat zijn de dingen die zullen gebeuren, laat ik zeggen, een, een paar maanden of, of een jaar of zo. Het ligt eraan hoe lang die, die reiniging van Israël duurt. Dus Dat zal dan gebeuren eh, vlak voor de wederkomst in glorie van de Heer Jezus op de Orenberg. Ja. En de heiligen die met God meekomen? Is dat de gemeente? Zeggen sommigen. Ik heb daar uh, voor mezelf in de marge gezet. Even kijken, ook goed lezen. Engelen. En de Heer is met God zal komen, alle heiligen met hem. Er zijn ja. niet alle engelen met hem? Nou ja, ik, ik denk dat het engelen zijn, maar ja, ja, goed, daar gaan we kunnen over discussiëren. <laughs> Laten we dat maar eens doen. Maar kijk, dat zie je dan in als de Heer zelf terugkomt. Ja. En dat zien we in openbaring 19. Mm -hmm. In openbaring 19, vers 11: Ik zag de hemel geopend. Hij, uh, hij ziet dat, dat het hemelse leger wordt klaargemaakt. Ja. Ik zag de hemel geopend en een wit paard. En hij, dat erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Dat is de heer Jezus. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Ja. Zo zag Johannes uh, in Openbaring 1, zag hij ook tegen Jezus. Mm. Hij droeg een kroon die niemand kan lezen. En zijn naam wordt genoemd in vers 13, het woord Gods. Ja. Dat zien we in Johannes 1. En het woord was bij God. Het woord was Gods is. En dat was in de begin, en dus het eind is daar dus ook. En de heerscharen die in de hemel zijn, zo worden gelovigen nooit genoemd. De heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paden, gehuld in witte, smetteloos fijn winnen. En dan zei jij weer, ja maar dat zijn de gelovigen. Ja, omdat de heilige stond, maar dit maakt het wel weer wat duidelijker. Ja, ja. ja. Nou, en uit zijn mond kwam een scherp zwaard en hij heeft op zijn dij, dat is het laatste, 16e vers, zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam koning der koningen, en heren der heren, hem zij alle eer en lof prijs. Nog voordat hij gekomen is. Nou, nog ja, verder? Nee, amen. Oh ja? Ja, hier, wat kun je hier anders op zeggen dan amen? Ja, ja, maar ik, ik kan ook nog over duizend jaar rijk spreken. Ja, maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. <laughs> ja, ja. En dat duurt ook nog even, dus dat kunnen we ook nog even laten liggen. Okay. volgende serie of zo. Okay. Hartelijk dank Jan voor uh, deze uitleg. Het was toch een mooie uh, aanvulling op uh, onze eerste aflevering van ja, Zacharia. Ja. Het was ook noodzakelijk dat we deze nog even deden. Ja. Heel hartelijk dank daarvoor. Ja, het gaat gebeuren. Alles wat. Uh, wat de, de profeet Zachariah heeft mogen voorzeggen zal gebeuren. En sommige dingen zijn geen pretje, maar we zien dat de gebeden van de volkeren daar ook weer mee te maken hebben. En dat wij dus daar ook een rol in kunnen spelen. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de laatste aflevering van deze serie die dan volgende week is. Isa is Jezus ja. in, in de Koran. En hij kwam tot zijn verbijstering, tot de conclusie.